Casper Meijer met het NOS Journaal. De Nederlander die afgelopen woensdag door een groep landgenoten werd mishandeld op het Spaanse eiland Mallorca is overleden. Dat meldde media op Mallorca. Het slachtoffer van 27 was met vier vrienden aan het stappen toen ze uit het niets werden aangevallen door een groep van negen Nederlanders. Het slachtoffer werd terwijl hij op de grond lag tegen zijn hoofd geschopt. Een van de verdachten is in Spanje opgepakt. De rest is naar Nederland gevlucht. De Spaanse politie heeft Nederland verzocht hen te arresteren. De Deense cartoonist Koert Westergaard is overleden. Hij werd in 2005 wereldberoemd door een tekening van de profeet Mohammed met een tolband waar een bom in zat. De cartoon leidde destijds tot een golf van woede onder moslims wereldwijd. Westergaard werd regelmatig met de dood bedreigd en werd daarom continu bewaakt. Westergaard was al enige tijd ziek. Hij werd 86 jaar. De Maas in Midden- en Noord-Limburg is langzaam aan het zakken. Daardoor kunnen onder meer in Venlo veel geëvacueerde inwoners weer naar huis. Alleen in Bergen, Mook en Middelaar en Gennep is het nog even spannend. De, het extreme hoge water wordt daar pas in de loop van morgen minder. Burgemeester van Venlo en voorzitter van de veiligheidsregio Scholten... zei op een persconferentie dat de nieuwe gemeenten in de regio door het oog van de naald zijn gekropen. Max Verstappen heeft op sociale media kwaad gereageerd op zijn uitschakeling bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij werd vanmiddag kort na de start van de baan getikt door Lewis Hamilton en crashte. Hamilton won vervolgens de race. Verstappen noemt het respectloos en onsportief dat Hamilton zijn overwinning vierde... terwijl Verstappen nog voor controle in het ziekenhuis lag. Ook vindt hij de straftijd van 10 seconden te weinig. Verstappen blijft wel leider in het WK-klassement van de Formule 1. Het weer vanavond en vannacht vanuit het noorden Wolkenvelden. Het koelt langzaam af tot minima rond de 14 graden. Morgen op de meeste plaatsen afwisselen dan zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Peaceful Radio. Want luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1447. Mijn naam is Benno Veugel en u gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma hier op ZFM. We beginnen met Bella. En Bella is het nieuwste album van Rick Sparks. En um, ja, Rick Sparks heeft natuurlijk een eigen website in. En op de playlist heb ik die er dan ook keurig bijgezet met een verwijzing naar zijn music Store... De tweede nieuwe album is uh, van Maestica. Een dame die dit album Spire heeft gemaakt via het label Hard Dance Records is dat uh, tot ons gekomen. Dan gaan we naar nog wat oude werkjes. Uh, voor je draaien natuurlijk het zomerom, om, nieuw en oud, nieuw en oud. En dan zien we namen als Greg Carolis met uh, Standing on Top... En eens even kijken, dan Priscilla Hernandez. Ja, dat is toch wel een bijzondere dame die veel met, ja, allerlei, nou ja, ja ik kan het eigenlijk niet eens benoemen. Maar goed, The underleaving dat is haar album, Hij heeft al jaren geen nieuw album gemaakt. Dus daarom leuk en mooi om weer eens terug te kijken. We gaan eindigen met Carl Weingarten, met Pano Morfia, dat is zijn album. En Carl heeft zijn nou, album zeg maar rond 2010... Um, daarna nog heel veel andere albums gemaakt. Peacefulradio.info, daar kan je alle informatie op terugvinden. Veel huis plezier. Joss from White Sun, one of the artists on Peaceful Radio.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 Cuánto amor, qué fantasía, qué buen talento, melancolía con agonía y nacimiento, desde lo cruento de anteayer hasta los duendes del alcohol. Cuánto monon en corazón, cuando se oiga el gran silencio, Vendrán tus tangos en posición. ...muchas glorias y sueños, voces amantes de tu alta voz. ZANG in water day